Het stadsbestuur overweegt het ondergrondse vervoerssysteem te sluiten. Zeven Tibetanen hebben zich de afgelopen week in brand gestoken... om te protesteren tegen de Chinese overheersing van hun land. Dat gebeurde op verschillende plekken in Tibet. Zeker twee demonstranten zijn omgekomen. De toestand van de andere vijf Tibetanen is niet bekend. Niet eerder hebben in een week tijd zoveel Tibetanen zich in brand gestoken. Sinds vorig jaar maart zijn 60 gevallen van zelfverbranding geteld... en zeker de helft van de slachtoffers is aan de verwondingen overleden. China noemt de Tibetanen die zich in brand hebben gestoken... terroristen en criminelen. Peking zegt dat ze tot hun daad zijn aangezet... door hun spiritueel leider, de Dalai Lama. China noemt de Nobelprijswinnaar een gevaarlijke separatist.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 na het weekend overwegend bewolkt met later in de week kans op regen. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen, dit is het journaal van Nettie. Vlak bij de Eemshaven ligt Oude Schip, een Oude Schip Raut, de kassen komen. De buffer tussen de zware industrie van de Eemshaven en het dorp... verdwijnt onder beton en glas voor altijd. Daarom rouwt Oude Schip. En daarom vertrekt komende woensdag een rouwstoet van Oude Schip naar de stad om de provincie aan te zeggen dat de leefbaarheid van het dorp... te graven gedragen kan worden als de plannen worden goedgekeurd. Dit was het journaal van Nettie. Klaar voor de start. Af. Dit is Radio 1. BNN. BNN. Start. Ik, uh, ik was al wel donor, maar uh, ik had niet echt zo'n pasje. En toen, uh, toen zei mijn vrouw, die zei, ja, je moet eigenlijk zo'n pasje hebben wat dan in je portemonnee zit. En dan kunnen ze, als er dan iets is, kunnen ze zien uh, of je donor bent. Want zij had nog zo'n pasje en dat kwam echt uit, uit 1995 geloof ik. En daar stond dan op, zij is donor en zo. Dus, en, en ik had me ooit wel eens een keertje aangemeld. Maar ik dacht, laat ik dat toch maar even checken. Want het is donorweek deze week. Vandaag is denk ik dan de laatste dag. En uh, ja, er werd ons telkens gevraagd van ja of nee.nl. En, en, en, en dat je dan even door moest geven of je wel of niet donor bent. Dus toen heb ik even gekeken. Moet je inloggen met je digid en zo. En daar stond inderdaad wel dat ik donor was. Alleen op een of andere manier uh, stond er wel telkens dat ik... Dat ik uh, of stond er wel dat ik niet voor alles dono was, dus dat mijn hoornvlies en zo, en, en volgens mij had ik nog een aantal dingen, die, die wilde ik dan niet weggeven. Dat heb ik ooit een keertje aangegeven, denk ik. Ik weet niet precies waarom. En dat wilde ik veranderen, dus dan heb ik nog even frans via ja of nee om, uh, voor mij mogen ze alles hebben hoor, Voor mij mag echt, uh, ja, het maakt mij echt niks uit. Ik denk altijd maar gewoon, ja, ik ben, ik ben dan toch al overleden, en dat is al, dat is al akelig genoeg natuurlijk. Toen is dat, dat hoop ik dan, maar dat mensen dat akelig vinden. En als ik dan andere mensen een beetje blij kan maken met mijn, met mijn uh, nog gezonde organen... Nou, dan graag. Ze heb ik me aangepast. En nu ben ik... Uh, ben ik uh, f, uh, zeg maar, voor alles ben ik nu donor. En mijn vrouw ook. Dus we zijn, uh, we zijn uh, helemaal donorproef. Maar ik ben wel benieuwd of jij donor bent. Zo in deze donorweek heb je je een beetje gestoord aan die donorweek. Dat kan natuurlijk ook. Of denk je juist van, nee, ik vond het wel goed dat, dat, dat er zo'n donorweek is. Want uh, ja, dan word je daar toch een beetje bewust van en zo. Laat het me weten. Ben jij donor? Ik weet niet, ik kan er niet van als mensen me gaan lopen snijden. En ze dan uh, deuners te geven iets dergelijks. Nee, als ik niet zo zitten. Wel bijvoorbeeld, als, bijvoorbeeld een, uh, als ik dood zou gaan en een goede vriendin of een vriend- of familielid uh, nieuw moet hebben of een hart, ja, snijdt het dan maar uit. Maar ja, zomaar gewoon zeggen van uh, neem alles maar, nee, dat is niet zo zitten. Ik um, ja. ben er een beetje in twijfel. Dat komt ook omdat familieleden van mij wel uh, donor zijn. En uh, misschien dat ik het er ooit ook wel wil gaan doen, maar uh, op dit moment uh, denk ik er nog niet over na. Ja, ik ben al donor. Uh, nou, zeker al wel acht jaar, denk ik. Uh, omdat ik een goed uh, initiatief vind om andere mensen te helpen, daar waar je zelf nog uh, gezonde dingen over hebt uh, na overlijden. Nee, volgens mij had ik vroeger wel zo'n uh, kaartje, maar dat heb ik wel ooit ingevuld. Maar uh, dat heb ik niet meer, niet meer in mijn portemonnee in ieder geval. Ik, ik zou het wel willen worden, ja. Het is nog helemaal niet zo heel vanzelfsprekend dat iedereen zegt van ja, ik ben donor. Dus ik ben wel benieuwd, ben jij donor? Mogen ze van jou echt alles hebben? Of zeg je van nou, weet je wat? Misschien mogen ze we wel wat hebben, maar om nou alles er zomaar uit te halen, dat vind ik ook weer een beetje moeilijk. En misschien zeg je wel van nee, ja, ik zeg gewoon principieel nee, ik, ik wil niet dat mensen nog in mij gaan snijden als ik ben overleden. Dat kan ook hoor. 0800-1121, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Ik ben benieuwd, ben jij donor, ja of nee? Is de vraag. Bob Marley is dit met Buffalo Soldier. the main and the Whalers en Buffalo Soldier. We hebben het deze ochtend over uh, donor zijn. Of je dat bent en of je dat niet bent. 0800-121, Dat is het telefoonnummer. Afgelopen week was het Nationale Donorweek en dat was natuurlijk om mensen meer bewust te laten worden over het belang van orgaandonatie. Ja nee.nl werd ons gevraagd. Marco van Elieveld dankt zijn leven aan een orgaandonor en ademt inmiddels ook met Andermans longen. Om het zo maar eens te zeggen. Marco, goedemorgen. Ja, jij had nieuwe longen nodig? Ja, en dringend. Ja. <laughs> en dringend nieuwe longen nodig? Wat was er aan de hand ja. met je? Ik had een uh, zeldzame longaandoeling. Uh, uh, ja, genaamd. Uh, permanale hypertensie. En, uh, ja, die, uh, ja. De, de permanale hypertensie zorgde ervoor dat, uh, dat mijn vaten in mijn longen vernauwden. Ja, waardoor ik eigenlijk geen zuurstof meer kreeg. Hoe kwam je daarachter? Uh, ja, ik kon steeds uh, minder op een gegeven moment. Een uh, leeftijdsgenoten, die. Uh, Tijdens de voetbaltraining uh, rennen bijvoorbeeld tien rondjes en ik uh, nou, op een gegeven moment hield ik dat allemaal niet meer bij en, uh, ja, en, en dat, dat was eigenlijk het begin en op een gegeven moment werd het steeds erger, steeds erger en op een gegeven moment zat ja, dus ik gewoon uh, aan het zuurstotherapie. Uh, ja, Alleen naar thuis, dat ik aan een slang van 12. Lezen. En toen kon ik alleen nog van de bank en naar de keuken en af en toe nog omhoog. Hmm. En een grote was mijn weer opnieuw. niet. Nee, nee. Um, op een gegeven moment kwam je dan uh, op een wachtlijst te staan, hè? want je had, uh, had nieuwe longen nodig. Uh, ja. Hoe lang heb je opgestaan? Uh, ik heb er tien maanden opgestaan, waarvan uh, de laatste twee op uh, de hoge grindlijst. Oké, okay, want je had op een gegeven moment moest het echt dringend gebeuren. Ja, het einde uh, kwam zeer, zeg maar. Oké, okay. oud was je toen? Uh, dat is 3,5 jaar terug en uh, was ik 26. Oké, okay. en uh, wanneer hoorde je dat, je, uh, dat er een donor voor je was? De uh, ja, longartsen die belde mij op en die, uh, ja, die belde gewoon op Marco, er is, uh, er, is, uh, er is goed nieuws. Er zijn longen voor je beschikbaar. En uh, ja, pakjes spullen en over het kwartiertje staat de ambulance voor. Oh ja, zo, zo gaat het. Dan, dan, dan is het echt meteen uh, niet meer wachten, meteen uh, haast maken eigenlijk. Ja, ja, dus uh, meteen richting het UMCG en uh, nou ja, daar werd ik uh, ja, opgevangen door, uh, door, door het overige, ja, overige team, zeg maar. En uh, daar werd ik klaargemaakt voordat voor uh, ja, het groene licht zou komen. Hoe werkt zoiets dan? Kun je dan meteen, word je dan meteen wakker uit narcose en kun je dan meteen weer vrij ademen zoals je uh, voorheen kon? Nou, ik uh, moest dus ja, naar het ziekenhuis en daar werden nog eerst controles op me gedaan, of het wel uh, ja, de, de, de transportatie aan zou kunnen, zeg maar. Mm -hmm. uh, toen kreeg ik groen licht, dus toen was het afscheid nemen van de familie en dan ging ik de operatiekamer in. Dat was natuurlijk wel een spannend moment. Uh, ja, tijdens de operatie heb ik, natuurlijk, uh, ja, daar heb ik natuurlijk niks van gemerkt. Nee. En toen kwam ik op de IC te liggen uh, na de operatie en uh, op dezelfde dag uh, gingen ze me eigenlijk al, uh, ja, al, al eigenlijk wakker worden. Okay. En toen ik wakker werd, ja, toen uh, voelde het ademen eigenlijk al heel erg goed, Ik ik dacht, jeetje, wat, ja, wat, wat een zuurstof, zeg maar. Ja. En, uh, en ik had wel een beademingslang in mijn uh, zin, dat ik in mijn hielp, en ik kon alleen maar schrijven, want praten gaat dan niet. Mm -hmm. En uh, toen schreef ik op van, uh, ja, kan die uh, slang er niet uit, want ik wil eigenlijk dieper ademen, dan dacht ik wel, ik doe, en die... Ja, slang zit maar eigenlijk in de weg. Oké. Okay. Dus je, je, je wilde eigenlijk al meer dan wat, uh, wat de doktoren uh, verwacht hadden? Ja, en, ja. Toen, uh, en dat, dat ging helemaal goed. En uh, nou ja, vanaf eigenlijk dat de slang eruit was aan, ging ik echt ja, vol diep in. En dat voelde nogmaals uh, echt supergoed. Zo heb uh, ik ja, mijn tijden niet gevoeld. Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, hoe, eh, hoe is je leven veranderd na de, na de operatie en, en, en nu je, je, je nieuwe longen hebt? Ja, ik uh, van, uh, van niks naar, uh, naar alles. Naar sporten, werken. Eigenlijk doe ik uh, ja, net zoveel als mijn andere leeftijdsgenoten Dus uh, en, echt uh, Ja, en is er, is er, is er, moet je dat nog in de gaten houden? Of, of is dit het? En, uh, en blijven die longen voor altijd... Uh, uh, tenminste, net als bij andere mensen, gewoon op deze manier goed? Nee, ik blijf uh, onder controle. Mm -hmm. Eén keer in de drie maanden moet ik heen. Voor een paar onderzoeken. En uh, ja, voor de een, uh, ja stoten ze meteen, of bij de ander duurt het uh, nou ja, 15 jaar. Oké. Okay. Nou, ik ben blij dat je ze hebt. Want uh, uh, ik kan me voorstellen, als je ze dringend nodig hebt, dan uh, besef je pas uh, hoezeer je ze nodig hebt, je longen. Dankjewel, Marco van ja. Edenveld. Heel goed, graag gedaan. En ben jij donor, dat wil ik weten. 0801121. hangen al een paar mensen in de lijn, om het zo maar te zeggen. Maar daar kan nog meer bij. Ik ben benieuwd of je vindt dat het uh, moet. Of zeg je misschien van? Nou ja, van mij hoeft het allemaal niet zo dat donor worden. Koor het graag, 0800 1121. Say that you stay a little. Don't say bye bye tonight. Say you be mine. Just a little bit loud. It's worth the moment. I'm yeah. Legends. Een safe room. We hebben het deze ochtend over dono's zijn. Ben jij het of ben jij het niet? En waarom eigenlijk? 0801-121. Jaap, goedemorgen. Hallo. Hallo Jaap, hoe is het? Ja, wel goed. Ja, wel goed. Dan ja. oh, heb uh, je nog niet toe aan allemaal uh, gelijk. wie uh, je, je, donor te wezen? Nee, avond, je, je, ben, je bent maar, nog niet. Uh, uh, het hoeft nog een week, uh, het, het hoeft nu nog niet. Nee, nee, het hoeft niet. Gelijk alles. Uh, maar uh, ik vind het op zich, ik uh, vind het wel. Heel, uh, ik kom mezelf terug. Oh ja, ja, ja. daar gaan we wat aan proberen te fixen. Praat verder. Ja. ja, nou ja, weet je wel, en uh, maar, weet je, uh, ik vind eigenlijk dat het, uh, als het anoniem, uh, weet je wel, het gaat anoniem, hè? Ja. Dus dan, ik zou wel graag dan ook gewoon uh, dat ze het weten ja nou ja ze willen uh, jij wil eigenlijk uh, maar is dat dan omdat je zelf een beetje credits ervoor wil hebben want uh, dat je ja ja ja weet je ook dat dat ze dan uh, weet je nou, maar ook weet je dat ze dan niet achteraf zitten de vraag van van wie heb ik hier long nou of nee nee dit, maar, maar is het dan om, voor, voor degene die jouw long nodig heeft of voor jouzelf en jouw familie? Dat, je, dat, dat, dat jouw familie nog even weet ik, voor een bosje bloemen in het vangst kan leegen. Na je dood heb je het eigenlijk niet zoveel niet zo nodig meer over. Nee. Gewoon van die credits en zo, hè? Ja, nee, dat, dat, dat hoeft niet maar, meer. Maar voor nou ja, een familie, ja, inderdaad, voor een uh, weet je, dat uh... Dat zij weten waar jouw long naartoe is eigenlijk ook. Ja, dat ja. vind je gewoon maar ook, weet je, dat, nou, weet je, dat je ook wel, uh, nou bijvoorbeeld, uh, dat ze dan bijvoorbeeld bloemen bij je graf gaan zetten of zo Ja, precies, ja, dat, uh, dat, er, dat het een, een beetje een soort is, wisselwerking dat is wordt. is weet je, je mag ook gewoon een, uh, een visje whisky drinken of zo je, <lacht> maar daar drink je toch niet over, je, nee. Nee, maar, nee, precies, ja, ik snap nee. wel dat, uh, dat het, want het is natuurlijk vaak gewoon eenrichtingsverkeer, hè, bedoel, degene die de long geeft, ja, daar hoor je, daar hoor je natuurlijk nooit meer wat van, want dat kan niet, en, uh, nee, nee, en, en degene die de long krijgt, ja, die, die is heel blij, maar dat, ja, die kan moeilijk wat terug doen, omdat het nu anoniem is, natuurlijk. Ja, mm. maar ook bijvoorbeeld van, uh, weet je, stel dat je uh, bijvoorbeeld je ligt in het ziekenhuis, weet je. Van, oh, uh, weet je, ben je bent je, ben zelf een racist dan bijvoorbeeld, hè? Mm, ja. En uh, je krijgt dan opeens een long van een Marokkaan of zo. Nou, dan zit je wel mooi. Uh... Ja, of andersom, lijkt me nog erger, natuurlijk. Dat, uh, nou ja, trouwens, dat is ook dan denk je ook misschien lekker peur. Maar je, maar je, dus, moet je. ja, als je, nou ja, als je voor Marokkanisch lullig is om ook een Nederlandse long te krijgen dan of zo Ja, of nee, dat maar, lijkt... maar wij moet je naar spreken, hè? Ja, ja. Weet je, het is dus niet... Uh, ik, ben, ik ben zelf ik ben geen racist of Nee, toch, maar hoor. dat dat meer voor jezelf dan vervelend kan zijn ofzo, ja? omdat, omdat die man die van wie jij je long krijgt, uh, dat dat er een enorme eikel was ofzo. Ja, of dat wordt heel veel rookt ofzo, ja, weet je hoor. Ja, ja, ja. ja, ja. Van, en dat je dan, uh, als je er die long dan in zit, dat je dan ook al een keer heel veel gaat roken. <laughs> ja, ik weet niet, zou dat zo werken? Zou dat zo werken? Ik denk het niet. Nee, ja, ik heb wel nee. eens gehoord, we hadden, we hadden het erover op de redactie. En we hadden het. Uh, iemand zei, ik weet niet meer precies wie het was, die zei: Ja, uh, als je dan het hoornvlies uh, overneemt als donorcijne. dan zie je nog wel eens de laatste blik van degene die was overleden. En, en ik dacht: Dat kan toch niet? Dat, dat lijkt me praktisch onmogelijk. Maar zij was er heilig van overtuigd dat dat zo, zo, zo was. Ja, ja, heel oog, heel oog misschien, ja. gewoon, maar gewoon, van, ik geloof niet leuk ver... oh. Als je heel ogen... Ik zal oppassen met ogen ook. Gewoon met geslaagdelen. Ja. Dat zijn echt wel weet je, dingen, weet je, daar moet je niet gelijk mee gaan donoren of zo. Nee, of zo. nee, ja, jij zegt liever van, van... Ja, als het nou een stukje huid is of weet ik veel wel. Of een orgaan, dat kan wel, van jij. Oh, jaapje valt weg. Nou ja. Dankjewel, Jaap. We gaan naar uh, Martine toe. Martine, goedemorgen Ja, ja goedemorgen Nou... Je... Oh, ik moet mijn radio uitzenden, geloof ik. Ja, ja, je ja, moet hem uh, even uitzetten, anders gaat hij uh, rondzingen. Ben jij al donor? Nou, weet je, ik was vroeger, was ik donor. Ja. Maar dat was wel, ik weet niet, 30 jaar geleden moest je gewoon zo'n rood papiertje invullen bij het postkantoor. Ja, dat was en het dan. Met de hand met een bolpen, die lag ook al klaar. En dat stop je in je portemonnee en dat was dat. Mm -hmm. lekker ik makkelijk. Ik weet niet hoe lang dat geleden is. <laughs> ja, nou ja, mijn vrouw had dus ook nog zo'n, uh, zo'n, uh, Zo'n zo, zo kaartje in de portemonnee zitten? Ja, maar dit was gewoon een rood papiertje. Het was niet eens een kaartje. Dat moest je dubbelvouwen, nog een <laughs> keer dubbelvouwen. Een onpraktisch ding eigenlijk. Nou, helemaal niet. Het gewone een, een een A6-formaat, zou ik maar zeggen. Oh ja, ja, ja. ja. En als, je dan, als er dan iets met je gebeurde, dan, uh, dan konden mensen meteen zien van... Oh ja, die is donor. Ja. Ja. Het was heel simpel, ja of nee, en verder niet ja, wel de hoorvlieg dit, huid niet, uh, or, we leven wel, gewoon ja of nee. Ja, ja, ja, ja, precies, ja, gewoon <laughs> of, of alles of niks en niet, uh, <laughs> ja, maar, niet moeilijk doen. Ja, ja, ja, ik vind het ook, hoor. Voor mij mag echt alles. Maar dan vraag ik me af of jij dan ook nog officieel geregistreerd donor bent, als dat, ja, dat al. is. kijk, daar bel ik juist voor. Ja. Want ik weet niet hoe dat moet. Ja, dat moet je op internet doen. Ja, maar kijk, dat heb ik niet. Oh ja. En kijk, dat vraag ik dan uh, aan, aan de regisseur. Die zegt, oh, ik zoek het even voor je op hoe dat moet. Ja. En nu zit ik in de uitzending. Dan weet ik nog niet hoe het moet. <laughs> ja. ja. Had, had hij dat al opgezocht, nog niet? Nee. Dat nee, weet ik niet. Ja, ik wacht maar en ik wacht maar. En ik denk, ja, het zal wel een keer gebeuren. Ja. Ik val bijna in slaap. En ik denk, ja... Nou, vloep, precies. Dat, dat, dat was mijn vraag eigenlijk. Kan ik gewoon... Uh, zo'n kaartje, zo'n pasje, die kan je dan zelf maken, van dat formaat opschrijven. ik wil donor worden, ze mogen alles hebben, datum erbij en zo, en ja, is dat ja. dan genoeg? Nou nee, want je moet dus, ik, ik, zit ook even, ik zit nu even live mee te kijken op de site, en uh, je moet dus... Uh... Ach, DigiD moet je hebben. Ja, je moet DigiD hebben, ja. Dus, en en, en dan, kun je, dan kun je via het internet kun je dan, uh, kun je dan Ja, maar kijk, als je aangeven. dat allemaal niet hebt ja, dat niet wel, wil hebben... dat heb is wel raar ook. Sorry. Ja, dat, ja nee, maar dat, dat is inderdaad wel raar, Martine. Dat, dat als je het niet hebt, het internet, dan kun je kennelijk geen donor worden. Dat is toch vreemd? Ja, yeah, to put it mildly. <laughs> ja, ja, dat is wel een beetje apart, ja. Ja, je ja, moet... We, nee. Ja, goed, kijk, ja, dat, dat, bedoel dan, dan vinden ze niks van mij... Hmm. En dan gaan ze mijn familie daarmee lastig van. Nou, ik weet niet. Ik weet, ik weet echt niet hoe het werkt. Ik weet het gewoon niet. Oh, je kunt, uh, de regisseur die heeft, toch nog, die heeft toch even voor je gezocht. Uh, uh, <laughs> en die, zegt, ja, nou, kijk. die zegt: Je moet Postbus 51 bellen. Nou, nou, nou ga ik nog heel erg boos worden, want die oh, kan jee. je niet meer bellen. Dan kun je er niet meer bellen. Die kan je niet meer bellen. Je kunt, vroeger kon je gewoon een brief schrijven ja. naar Postbus 51. Dat nummer ken ik uit mijn hoofd. Vertel me wat over de overheid. Nee, ik, oh, sorry, we gaan te ver. <laughs> ik wil graag donor worden. Uh, ja. 1400 moet je bellen. Dat is de Rijksoverheid. Gewoon het nummer 1400. Dat is ook apart, hè, eigenlijk. Hè? Nee. Ja. Gewoon telefonisch. Telefoonnummer viercijferig nummer 1400. Wat? Ja. En dan bel je alleen maar 1400 en dan krijg je iemand. Ja, dan krijg je iemand aan de lijn. Want ja, ik woon nu sinds kort in Eindhoven. Wat het mij kost om de gemeente Eindhoven te bereiken. Ik stap dan liever op mijn oude dag op de fiets... en ik fiets naar een ja, stadhuis. Be, dan ben je vaak sneller dan wanneer je moet bellen natuurlijk, ja. Waarschijnlijk wel, maar dan moet je Eindhoven leren kennen. Dat is... Ja, mevrouw, nee, dan moet je schuin oversteken daar. <lacht> nou ja, schuin oversteken daar, dat, is, dat neem ik letterlijk. Ja, dan moet je oppassen. Voor je het weet, ben jij toe aan in die donorregistratie? Uh, <lacht> ja. ja. Ik fiets wel weer, dat is ook weer weer. Ja, ah, Dat is ook zo, toch, ja. Hé, hey, Martina, 14, is stad. 1400 moet je bellen, Martine. dankjewel. voor je. Dat Goeie ja, 40, ja. Succes. Dag. Hoi. Aad, goeiemorgen. Hallo, Ad? Ja, oh, dat verhalen. Ja, sorry. Ik, dacht ja, ik heb ook zo'n rood kaartje. Ja. Maar je bent 72. Volgens mij houdt het bij een bepaalde leeftijd gewoon op. Nou, oh, dan mag je geen doden meer zijn. Nee, volgens mij is er een ja. leeftijdsgrens aan. Nou, dat is ook raar. Ja, waarom is dat dan? Je, ja, je, je als kunt als toch nog je prachtig, dat, je kunt toch een prachtig je mooie organen je hebben. Bent, denk ik. Ja, maar je kunt toch nog... Ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat als je op leeftijd bent... al wordt ouder, dat dan... Dat zijn, heb je toch nog prachtig mooie organen... als je daar goed voor hebt gezorgd? Ja, maar ik ben, je, volgens mij is de leeftijdsgrens 70 jaar. Hmm. Ja. Want ik hoorde die mevrouw net... Met, met, dat ze dus, ik denk dat die ook een beetje uh, ouder is... want die heeft ook uh, geen computer... Ja, precies, ja. Uh, uh, Je hebt ook op nou, ik, <laughs> ik ben daarmee gestopt. Het kost mij, kost mij te veel geld. Ja, ja. Maar het is. Uh, het is ik, volgens mij zit er een leeftijdsgrens aan. Ja, dat kan natuurlijk Want ja. ik heb nog zo'n kaartje, nou, je kunt het bijna niet meer lezen, zo versleten. <laughs> Die heb je ooit ook bij het postkantoor opgehaald? Ja. Oké. Okay. En heb je toen moeten aangeven van, ja, ik wil donor zijn, maar, die, maar dat en dat en dat niet? Of was het, was het echt gewoon donor? Nou uh ja, geloof ik het -huh. wel, want je kon namelijk ook alles doen. Maar je kunt ook nog een andere oplossing zoeken, als die postbus willen. Je kunt een laatste wilverschikking maken. Oh ja. Dan kun je schrijven hoe je braaf wil worden, maar dan kun je ook inzetten dat je dus... Donor bent. Ja, precies. Ja. Alleen, ik, ik, ze willen natuurlijk in het ziekenhuis snel weten of, of je donor bent, want ja, de, je, je, ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom, maar ik neem aan dat je orgaan nog warm moeten blijven of zo. Of ja, dat. Uh... Ja, ja, ze sluiten je toch tegenwoordig zo overal aan, ze ja. je toch in leven <laughs> houden. Hoor. Ja, nou, dat gebeurt wel vaak, hè? Dat je, ja, dat is waar. Ja. Dat je gewoon... ja. Aan de apparaten ja, hoor. Totdat ze je nodig hebben. Ja. Ja, ja. Gek idee eigenlijk. Wij nou ja, die leeftijd zou graag willen weten. Als je dat uh, te weten kan komen, dat is ook wel belangrijk. Nou, ik, ik, ik, ik, ik zit toch heel mijn helpdesk mood, dus ik ga even voor je zoeken. Dat komt helemaal goed. Nou, dan hoor ik het wel. Jo, dankjewel Aad, tot later. Hooray. Hooray. De vraag is: wil jij wel of geen donor worden? Uh, ja, ben ik al. Um, volgens mij heb ik uh, gewoon alles aangekruist. Dus in principe zijn er geen dingen die, uh, die ik niet zou afstellen. Omdat ik weet dat ik daarmee andere levens kan redden. Nog niet. Het is een lui om op te geven. Als ik er niet meer ben, dan ben ik er niet meer. En dan is dat stoffelijk overschot is, uh, beschikbaar voor iedereen die er aan heeft. Het enge is er eigenlijk aan van dat je niet zeker weet of je nog echt dood bent, voordat ze die organen eruit gaan halen. En Dat is ook eigenlijk wat mij altijd heeft tegengestaan om mij eerder op te geven. Dus het een moment om zeker te weten van ben ik nou wel echt dood. Volgens mij geef ik alles weg als ik dood ben. Dus ja, maakt niet uit. Als ik een slecht herkonde nier heb, dan zou het toch schitterend zijn als iemand een nier beschikbaar kan stellen? Nou, ik denk niet dat ik op mijn leeftijd nog ga doneren. <laughs> dat is niet verstandig. Nou, ik weet niet of dat niet verstandig is, want er is een leeftijdsgrens... inderdaad, voor bepaalde dingen, bijvoorbeeld het hart. Ja, dan moet je 65, onder de 65 zijn, en anders, anders heeft het geen zin meer. Maar eh, als je bijvoorbeeld je hoornvlies ook wel wil achterlaten na je dood, dan kan dat nog tot je 86ste. En je huid is ook nog goed hoor, tot je 81ste. Dus er is een soort leeftijdsgrens, een heel lijstje met eh, organen en, en andere dingen die, uh, um, uh, die uh, uh, uh, ja, als je als je wil doneren, gewoon donor worden, als je het graag wilt. En beslissen in het ziekenhuis van of het nog allemaal te gebruiken is. Wim, goedemorgen. Hallo. Hallo Wim. Oh, Hallo. Hey. Dag Luc. Goeiedag. Ben jij donor? Ja. Ja? Nou, ik ben al heel lang uh, orgaandonor. Ja. En uh, ik heb uh, al uh, heel lang. Uh, ik, ik heb het heel, uh, heel slim gedaan hoor. Ik heb gewoon. Uh, uh, met een blik. Uh, zo'n blik uh, labeltje aan. met een. Uh, met een. Uh, met een ketting. Uh, hangt dat gewoon aan mijn nek. Dat ik orgaandonor oh, ja. ben. Met mijn registratienummer erbij. Oké. Okay. Ja, maar. Uh, nu heb ik. vorige week heb ik. Uh, uh, dat programma gezien met Arie Boeksma, mm. uh, uh, De Bad op 2. Ja. En daar zat uh, on, uh, onder andere uh, Petra Lasseur, die uh, actrice. En die vertelde dat ze, die is 72 trouwens hoor, Ja. Uh, en die vertelde dat ze vorig jaar uh, een, een nier heeft uh, afgestaan. Oh. Um, aan een onbekende, dus gewoon uh, uh, aan een onbekende ontvanger-ontvangster. Oké. Okay. En dat bracht mij op het idee van... Oh, kijk, uh, ik hoef helemaal natuurlijk niet te wachten tot ik dood ben. Ja, ja, je wilt nu uh, eigenlijk dus, um, al wat doneren of Nee, dus ik, heb, dus ik heb vorige week een e-mailtje gestuurd naar het Dijkzicht ziekenhuis. Ja. En uh, met het... Dat ik dus uh, wel bereid ben om uh, bij leven nu uh, uh, mijn, uh, een van mijn uh, nieren af te staan. Ja. Uh, ik heb wel geschreven dat ik uh, diabetes type 2 heb. Mm -hmm. uh, en gezegd, nou ja... Uh, mocht dat uh, om welke reden dan ook uh, per definitie uh, uh, dan niet meer kunnen, dan houdt het op. Oké. Okay. Uh, maar uh, ik heb uh, vorige week een e-mailtje teruggekregen als vrij snel van, uh, van Dijkzicht. Ja. Yeah. Uh, dat het, uh, ik kon eruit opmaken zeg maar, dat ze niet uh, per definitie uh, uh, daar onwelwillend tegenover stonden. Okay. En uh, dat ik een uh, mevrouw moest bellen. Daar in dat, op die afdeling. Maar die zijn op dit moment even niet te bereiken... want die dijkzicht heeft een heel nieuw appartement neergezet... Daar, okay. naast dat oude ziekenhuis... Hmm. Ze zijn nu aan het verhuizen. Dus. Maar, maar, maar, maar zij, uh, zij, zij uh, willen eigenlijk geval... wel jouw nier hebben, als ik het goed begrijp. Wat zeg je? Zij willen eigenlijk wel jouw nier, een van jouw nieren nou, hebben. Nou ja, nou ho ho ho, zover, <laughs> uh, dat is te snel. Ja. Uh, laat zo zeggen, ze hebben niet uh, direct afwijzend okay. gereageerd van zeggen, oh meneer, uh, dat, dat kan in uw geval niet. Ik heb, ik heb van de week wel toevallig, dat liep een beetje samen, ik word elke drie maanden uh, geprikt van bloedsuiker. Ja. En toen uh, zat dus ik bij die... De diabetesverpleegkundige. Nou, toen vertelde ik dat. En die zei. Hij, nou, ik ben benieuwd, want. Uh, die nieren van u. die moeten toch wel wat harder werken. doordat ja. u uh, suiker heeft. Ja, nou, dat zal wel. Ik weet dat verder niet, dus. Uh... Laat ik het zo zeggen, het is, uh, je gaat zeggen. kijk, Petra Lazur die, vertelt, die het, Kijk, het is niet zo van morgen aanbieden en overmorgen op de tafel. Nee, nee je bent er niet meteen af. zeg maar, je moet wel even nee, wel wat nee, werk nee, voor doen. Nee, maar dat vind ik ook niet zo erg, hè. Nee, je Toch. moet ook een beetje goed, uh, goed kunnen, hoe uh, ja, dus noem je het, kom... over, over pijn, of, of je het echt wil natuurlijk ook. Toch? Ja, ik wil dat wel, ja. Ik, ja. Uh, ik weet, ik, want uh, eigenlijk is het zo... Uh, een paar jaar geleden heb ik uh, ja, bij ons bij de voetbalclub uh, een, een, een hele goede medewerker. Die, uh, die zat al heel lang aan de dialyse. Mm -hmm. En uh, nou ja, die had er allemaal een beetje genoeg. Want toen heeft zijn vrouw, die heeft dus uh, ook in Dijkzicht, heeft ze haar nier afgestaan. Yeah. Uh, maar die nier is uiteindelijk uh, afgestoten bij, mm. bij, bij, bij die man. En die man is uh, die heeft toen gezegd, nou dan, uh, dan maar ga ik gewoon liever dood. Yeah. Uh, die is heel gewoon uh, heel blijmoedig heen gegaan. Mm -hmm. Maar die vrouw. Uh, die is, was binnen twee dagen weer thuis, hoor. Ja, ja het, kan, het kan goed gaan. Nou, we, hou ons op de hoogte, Wim. Ik ben heel benieuwd hoe dat af gaat lopen. Ja, of, ik, uh, ja. ja, ja ik ben zelf ook benieuwd. Ja. Ik bedoel, ik ja. van de week dinsdag zijn ze weer te bereiken. Ja. Nou. En dan moet ik die mevrouw bellen in La, Dijkzicht. Dus laat, laat, ja, ja, laat weten hoe het afloopt. Ik ben echt benieuwd of okay, dat allemaal gaat dan lukken. Dankjewel Wim, tot later. Doei. Hoi. Hoi, hoi, hoi, hoi. Donor, ja of nee, punt NL. Uh, als je dat wil worden, donor, dan moet je daar naar die site toe gaan. En als je het niet wil worden, moet je het ook even doen. Want dan kun je jezelf registreren. En dan weten ze dat ook, hè, dat je het niet wilt worden. Ja of nee, punt NL. Start, leuk, ik ik. wat er allemaal trending topic is op Twitter deze ochtend. Hashtag ik, vertrek is trending... Een programma over mensen die het helemaal anders gaan doen en gaan emigreren... om bijvoorbeeld een camping te beginnen in Frankrijk of een bed and breakfast in Spanje. Ik ga gewoon mee. Ik ben toch met hem getrouwd, dan ga je toch gewoon mee? En ik vind het ook wel een leuke uitdaging. Het was een fantastische aflevering gisteren. is terug te zien op uitzendinggemist.nl. En het CDA-congres is ook nog steeds trending topic. Gisteren was dat belangrijkste conclusie. De nederlaag tijdens de verkiezingen... heeft het CDA helemaal aan zichzelf te danken. Gedoe. Tweespalt. Of we wel of niet met de PVV in een kabinet moesten gaan zitten. De uitspraken van veel mastodonten. Ze hebben verdeeldheid gezaaid... Ze hebben mensen beschadigd en dat is funest, al die dossiers en al die uitspraken. Ja, vandaag werd in 1886 het vrijheidsbeeld in New York ingehuldigd... en in 1492 komt Christoffel Columbus aan op het eiland Cuba. En we feliciteren vandaag Bill Gates, hij wordt 57 en presentator Peter van der Vorst is ook jarig. Die man is 41 geworden. We geven de buien scan, een paar plukjes regenwolken in het noorden en aan de kust. En voor de rechts is het droog, pas wel op. Trek een dikke jas aan, het is koud buiten. I am a man you see and one day I will be in the morning sun. Lazy pulling daisies it do be past three, Alight in the morning sun.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 Now opera house, but well, I'm a. ...hadden wij in deze uitzending Annemarie. marie belde in en we hadden het een beetje over, uh, over Felix Baumgardner. Hè? Dat is die man die, uh, die een sprong heeft gemaakt met zijn parachute van 39 kilometer hoogte. En op een gegeven moment zei Annemarie het volgende. Het gevaar van, als er ook maar iets met die parachute zou zijn... Ja. ...of stel je voor dat hij voor die damkring, uh, zeg maar, die parachute per ongeluk... ...je hoeft ook maar iets geks te doen, open zou gaan, ja. dan komt hij dus nooit meer terug. Waarom niet dan? Dan blijf je dus hangen in die damkring. Nee, dat kan niet. Dat kan niet, Annemarie. Toch? Nou, <laughs> toch was toen de vraag. En uh, dat heeft eigenlijk de hele week nog in mijn hoofd gezeten. En ik dacht, dat moeten we toch even, moeten toch even wat opheldering over vragen. Uh, wetenschapsjournalist Diederik Jekel, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Annemarie zei dus als, als die man dus, uh, zijn parachute uh, iets te vroeg had opengedaan... of weet ik veel, omhoog was gesprongen of zo... dan was hij uh, zo vloep weggevlogen. Uh, en ik ja. zei, nou volgens mij is dat niet zo. Jij kunt vast wel wat opheldering geven daarover niet zo. Je hebt helemaal gelijk. Yes. Waarschijnlijk komt daar verwarring van. Uh, Want toen bij SBS6 was er een commentaar uh, over uh, de sprong van Finus Baumgartner en daar zei de man uh, die daar ook commentaar over leverde, dat als hij een verkeerde kant op sprong dat hij dan vervolgens zeg maar weg van de aarde zou kunnen komen. En dat heeft nogal wat verwarring opgeleverd. Maar dat is absoluut mogelijk. Ja toch? Um, uh, ja, nee, dus, dus wat, wat uh, sowieso, zeg maar, als je vanaf uh, 39 kilometer hoogte of 100 kilometer hoogte of 400 kilometer hoogte gewoon naar beneden naar de aarde valt, zeg maar, mm. um, dan, ja, dan val je gewoon naar beneden. Uh, da, da, da kan je, daar kan je niet iets geks mee doen. Nee, maar waarom of, denken dan wij dan toch dat, dat, dat, dat, want er zijn heel veel mensen die denken van, ja, je, je, je zweeft. Klopt. Nou ja, wat misschien mensen denken is dat, dat André Kuipers bijvoorbeeld... die in dat ruimtestation heeft gezeten... Die, die, daar zagen we allemaal beelden van dat hij aan het zweven was. En, en veel mensen denken dat dat komt omdat hij zo ver weg staat... dat de zwaartekracht van de aarde niet meer voldoende is... om hem naar beneden te trekken. Maar dat is eigenlijk niet wat er aan de hand is. Um, wat er gebeurt is dat uh, um, stel, ja, als je in een lift staat... een hele snelle lift die naar beneden gaat... Mm -hmm. dan voel je een beetje dat je omhoog gaat. zeg maar, een Heel klein beetje. Het is meer een soort onderbuikgevoel. Ja. Um, en, en dat komt, dat, dat uh, die lift uh, gaat heel erg snel naar beneden en die heft daar een beetje soort van de zwaartekracht op. Dus als je nou heel erg snel naar beneden valt in een lift, um, dan ga jij zweven in de lift. Want jij en de lift vallen even snel. Ja. Dus je hebt geen reden meer om op de grond te staan. Nou, wat, uh, het ruimtestation waar André Kuipers in zat, wat hij doet, is die valt eigenlijk de hele tijd om de aarde. Die heeft een enorme snelheid en daardoor valt hij steeds achter de horizon. Kun ja, ja. je je misschien wel voorstellen, dat je een tennisbal naar voren gooit, als je dat hard doet, nou, dan gaat het misschien wel 50 meter ver. Als je dat nog harder zou doen, dan zou die 100 meter ver komen. En als je hem enorm ver zou gooien, dan zou die op een gegeven moment bijvoorbeeld uh, over 10.000 kilometer pas neer moeten vallen. Maar ja, dan is de horizon verdwenen, want de aarde is rond. Mm -hmm. Dus hij valt steeds achter de horizon, achter de horizon. Maar als je zo hard gooit naar voren, dan is er een snelheid waarmee je zeg maar om de aarde heen valt. En dat doet de ISS en daarom lijkt André Kuipers te zweven. Ja, dus hij heeft dus ho horizontale snelheid nodig enorme horizontale snelheid. Echt bizar. Echt zeg maar kilometers per seconde. Ik bedoel, uh, het ruimtestation van André Kuipers vliegt op 400 kilometer hoogte en die gaat in anderhalf uur om de aarde heen. Hmm. Nou, dat, dat is bizar snel. En uh, die, die ballon van Philips Baumgartner, die, die, die zweeft eigenlijk een beetje ongeveer boven dezelfde plek. Dus je hebt geen horizontale snelheid, je valt gewoon naar beneden op precies dezelfde manier dat als ik zeg maar van een tafel of van een flatgebouw zou afspringen, dan val je gewoon op dezelfde manier naar de aarde toe. Ja. En dat geldt ook voor de Maan neem ik aan, hè, want daar is ook wel wat zwaartekracht, maar wel wat minder, toch, geloof ik, als ik het zo goed heb. Ja, op, op de maan is, is een zesde van de zwaartekracht. Dus, ja. dus daarin zou uh, Felix een stuk langzamer naar beneden vallen. Als hij op, op 40 kilometer boven de maan bijvoorbeeld zou zijn. Uh, maar ook de maan, bijvoorbeeld, die draait om de aarde heen op precies dezelfde manier. De maan valt eigenlijk steeds achter de horizon. Um, maar heeft dus een best wel een grote voorwaartsstrijd nodig. En ja, doet vervolgens zwaartekracht. Het werk. Ja. Is er dan ook een uh, punt, misschien is dit een hele domme vraag, maar je weet nooit. Is er ook een punt in, uh, uh, in uh, het, de, de afstand aarde-maan? Is er ergens in het midden, of misschien iets dichter bij de maan, een punt waarin de, uh, de, de, de, de, de aantrekkingskracht van de aarde overgaat van de aantrekkingskracht van de maan? Dat is helemaal goed, dat klopt. Er is ergens een dood punt waarin de aantrekkingskracht van de maan... hetzelfde is als die van de aarde. Ja. Um, of je daar helemaal in blijft hangen, is een beetje de vraag. Omdat uh, de aarde en de maan draaien natuurlijk ook om elkaar heen. En de aarde draait ook nog eens om de zon, zeg maar. Dus ik denk dat je behoorlijk je best moet doen... om in dat dode punt te blijven hangen. Ja. Maar het is absoluut zo dat er een punt is tussen die twee... Um, waarop uh, de aantrekkingskracht hetzelfde is. Dat klopt helemaal. Wonderlijk. Nou, ik ben blij dat het is opgehelderd. Dankjewel, je Diederik. Helemaal goed. Graag gedaan. See? Dol op, dol op dit soort liedjes. Boy heten ze, ze komen uit Zwitserland en ook een beetje uit Duitsland. En uh, ze hebben een hele mooie website, listen boy.com. En dat is de website, listen boy.com. Amsterdam is door de Lonely Planet tot een van de hipste steden uitgeroepen. Mandy van BNN University ging daarom in Amsterdam een beetje de toerist uithangen. Ze huurde een mooie rode macbike bike en ging op pad langs een paar Amsterdamse hoogtepunten. So of course I need to try some Dutch cheese but first the thing i'm the most excited for is herring dutch um raw fish and i'm here at the albert cup and there's a man over here hello hello i would like to try some herring. dutch yes onions or pickle the way it the way it, is. it, it is should that? okay i should eat it with pickle oh okay no, yes. and raw do you also put raw onions on it yeah and then okay. you can eat it So you like it or you don't like it? It's different, yes. It's different, yes, it's a raw fish. It's it's not really my favorite. It's very good for you, very healthy. Is it? Yes, of course, look at me. You look good, oh, yeah. <laughs> <you>. <laughs> <laughs> I'm back on my bike again. I also went to, after the um, the market, I went to the Jordan and I went to Dam Square. It was very nice. But I also still need to go to the red light district. And see how it is over there. Okay, I just arrived at the red light district and it's obvious why they call it the red light district because there are a lot of women over here in rooms with red light and um well it's I almost it's weird to be here alone being a girl and almost m only men walking here. It's pretty uncomfortable, so maybe I'm just gonna walk up to someone and ask what they think of it. Where are you guys from? Uh, Australia. And did you feel attracted to any of the women? Some of them there? are, yeah. I mean, yeah. Mm -hmm. <laughs> it's nice you get to see what they look like first, I guess. But I mean, look, I wouldn't do it anyway. So just it's more novelty to me. So I just arrived at the uh, um which is supposed to be a famous coffee shop. And I'm gonna try some. <laughs> Um, good evening I'm here for the first time and I would like to try a joint good evening where are you from Um, f from another country I'm from another country <laughs> okay but it's your first time you smoked? yes okay in that case I'll recommend you something really mild what I normally recommend to starters which will be the Thai weed. I've got it pre-rolled already so you don't have to bother rolling it off because I presume you can't roll the joint as well no okay <laughs> <coughs> I'm uh, <coughs> having my first um, <coughs> joint. <coughs> I never smoked before. Um, yeah, I'll have to try it a couple of times before I know if it if it really works. So I'm gonna take another high seat. Um, I was planning to go to Rembrandt Line afterwards to drink the real Dutch. Heineken beer, but I'm really relaxed over here, so I'm not going anywhere. I'm just staying here. I love Amsterdam. I love getting stoned. <laughs> Nightmare. In our house, or something like that. Negeze. <laughs> Prima. Uh, ja, we, we zijn dus niet de eerste geworden hè, met Amsterdam. Het is een fantastische stad, maar niet op de eerste plek. Daar stond namelijk San Francisco. En daar woont Ralf. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is er zo mooi aan San Francisco? Uh, het is uh, een soort van uh, Amsterdam in Amerika, zou ik bijna willen zeggen. Het is heel erg rela relaxed. Het is niet echt, uh, niet echt zoals de rest van Amerika met grote gebouwen en druk en veel mensen. Uh -huh. Het is een, uh, uh, een prachtig dorp. Uh, dus de, de openheid van Amsterdam vind je hier, maar dan wel uh, met mooier weer. En, ja, precies ja. En, maar je staat wel tot een, tot een uurtje of twaalf uur staan met je hoofd in de mist, toch? Wat zeg je, sorry? Tot een uurtje of twaalf sta je wel echt met je, met je snuffert in de mist. Uh, het leuke is dat de hele stad heeft allemaal microklimaatjes, dus het ligt er heel erg aan waar je woont. En okay. als, je downtown be, als je downtown bij het water of in de marina bent, dan is het heel mistig s ochtend. En dankzij de heuvels kun je ook op hele goede plekken wonen. Zoals ik, ik woon in Nooi Valley, en een beetje noordelijker, en daar is het elke ochtend prachtig weer. Oké, okay, oké. Okay. En, en, en wordt daar ook zoveel veel gebloot als in Amsterdam? Want ik ben er wel eens een keer geweest en toen, ja, je ruikt toch wel een beetje die wietlucht, en zo, alsof het wordt gedoogd. Ja, zeker. Het is, ze noemen het anders hier, maar ze hebben in essentie dezelfde constructie als in Amsterdam. Oké. Okay. Uh, wat ze het hier noemen is decriminalisation. Dus uh, er is een officieel mandaat voor de politie... dat als er iets belangrijkers, iets ernstigers gebeurt... dan moeten ze dat prioriteit geven over ja. Yeah, yeah. Dus zolang, zolang er diefstal en merk wat in de stad is... Uh, mogen ze officieel niemand arresteren voor wiet of uh, hash brownie. So, dus als je in het park ligt, dan lopen er gewoon mensen langs... En die te kopen, Kopen, wiet, volgens allemaal gekke dingen en uh, de politie laat dat allemaal toe. Oh, nou, oké. Okay. Uh, heel, heel uh, progressief beleid eigenlijk dan in San Francisco. Hè? Wil je nooit meer naar huis? Nooit meer terug naar Nederland? Uh, jawel, uh, ik, uh, af en toe ga ik nog even terug en op de lange termijn zie ik mezelf toch nog wel teruggaan, yeah. maar ik woon hier nu uh, sinds januari en uh, dat gaat zeker voor de komende paar jaar nog wel een uh, plek zijn denk ik. Ik wens je heel veel plezier, niet eens veel blauw daar en uh, geniet van het mooie weer en, en uh, van de prachtige plek daar in San Francisco, dankjewel Ralf. Graag gedaan. Hoi hoi. Hoi. Ja, de vraag uh, uh, was aan de toeristen in Amsterdam. Wat vind je eigenlijk van Amsterdam? Amsterdam is een goede town and uh very bad En uh, weather and Ik uh, good uh, people. I think I just like walking the streets and, and checking out everything. Yeah, the rivers are really nice and just walking around, getting out and seeing it all is really good. What isn't it like? There's everything. There's weed, there's seks. Everyone's just, you can do whatever you want. It's awesome. The coffee shops, the coffee shops are good. Like coming from Australia, you don't have anything like that. So it's awesome, the fact that you get to do that. Yeah, I think it's very crowded. And yeah, it's very nice, nice place. Yeah, yeah, yeah. Uh, I think I will enjoy the food here. Yeah, the yeah. food is fantastic. Yeah, yeah, yeah, yeah. I think it's quite a laid back, relaxing. It's a uh, nice weather the last couple of days and uh, there's a lot to see and do. Uh, we've just been on a boat tour, I like all the canals um, in the whole of the city, surrounded by water, uh, the architecture, and um, it's not too busy for a main city compared to London or Tokyo, Paris, and other international city, it's still got a lot going on, but generally it's, it's quite relaxed and calm. It's very green here and everyone is on a bicycle and hybrid cars and uh, yes. Uh, it's just a really cool city, it's got a lot of culture, and the the people are really friendly. Op Radio 1 en Would I Lie To You. Ochtendhumeur. Oh. Ben je ook met het verkeerde been naar het bed gestapt? Oh, nou wat. Echt heel, heel, heel vervelend vind is dus als je in de metro zit en je moet echt heel erg de trein halen. En je ziet de trein al staan met de deuren open. En de metro komt aan en de deuren gaan open. En op dat moment, weet je zelf ook, gaan de deuren aan de trein liggen echt gaat de weg. Nou, het is dus mijn dag echt helemaal kapot. Um, als ik aankom en uh, mijn tiende fiets is gejat... en ik weer een nieuwe moet gaan regelen en, uh, en heel mijn weer naartoe gaat... en, uh, en ik ook een hele zoektocht moet gaan uh, inzetten hoe ik, moet gaan, hoe ik mijn fiets moet gaan regelen. Nou, ik vind het heel vervelend dat als ik boodschappen ga doen... en ik vraag om heel veel dierenplaatjes, want die sparen ik en dan krijg ik ze ook... maar dan kom ik thuis en dan ga ik ze allemaal doorbladeren... En dan zie ik dat ik maar drie nieuwe heb. Dat vind ik heel vervelend. Ik vind het vervelend dat de trein altijd te laat komen. En dat je er heel lang over doet. En ik vind het vervelend dat de trams zo idioot rijden. Ik vind uh, domme televisieprogramma's heel erg vervelend. Ik heb namelijk het idee dat, uh, dat de laatste tijd de, het niveau van die programma's zo omlaag gaat. Dat ik echt het idee heb dat ik, dat ik een mongool ben als ik naar kijk. En dat gevoel wil ik helemaal niet hebben. Dus dan kijk ik er niet meer naar. Dus ik vind dat er we weer wat intelligente programma's gemaakt moeten worden. Ik vind het super vervelend als mensen ochtends zeikend op de fiets zitten. Ja, ik kan niet, echt niet tegen dingen die scheef staan. Als tafeltjes scheef staan, net niet recht tegen elkaar... of als schriftjes niet in de hoek liggen... of als pennen niet recht naast elkaar liggen... het moet wel gewoon recht netjes symmetrisch zijn. Mensen die naar mij luisteren. Mensen aan waar ik hier sta te verkopen. Dat vind ik echt vervelend. Mensen die gewoon negeren. Niet eens de kans geven om eventjes naar jou te luisteren, wat je te vertellen hebt. Waar ik me echt, echt snoeien dat kan ergens als ik op een kamer zit en van lekkere muziek te luisteren, waar ik echt van hou. En dat mijn huisgenoot aan de andere kant van de gang dan echt, echt terror dubstep opzet... en gewoon mijn complete luisterplezier compleet werd te gallen. En mocht jij nou ook met het verkeerde been uit bed zijn gestapt... dan heb ik nog wel wat tips voor je. Vandaag is de laatste dag van het Leids Film Festival. Je kan nog de film E.T. zien, maar ook de film Our Idiot Brother... gemaakt door de makers van Little Miss Sunshine. Of check in Eindhoven de Dutch Design Week vandaag ook daar de laatste dag. Nu het nieuws met Patrick Holtkamp.